Jeroen van Kamp met het nws journaal Oud-topman Hugus van de NS daagde de Nederlandse spoorwegen voor de rechter... omdat hij vindt dat hij niet op staande voet is ontslagen. De oud-NS-topman eist in een kort geding uitbetaling van ruim drie maanden salaris... waarop hij volgens de opzegtermijnen zijn contract recht zou hebben. Ook wil hij het resterende vakantiegeld uitbetaald krijgen, zegt zijn advocaat in het FD. Het bedrag dat hij in totaal claimt van de NS is zo'n 180.000 euro. De NS zegt in juni het vertrouwen in Hugus op... omdat hij onjuiste verklaringen had afgelegd over onregelmatigheid. Regelmatigheden bij de aanbesteding van het OV in Limburg. De eredivisiewedstrijd AZ-Ajax gaat komend weekend gewoon door. Ajax neemt extra stewards mee naar Alkmaar, nu de politie actie voert. Eerder werd bekend dat ook de wedstrijden Rode JC Herakles... en Feyenoord FC Utrecht doorgaan. Veel burgemeesters hebben juist eredivisiewedstrijden verboden... dit weekend vanwege de politieacties. Zo gaan Pek Zwolle-Kambuur, Willem II Vitesse... en Herenvinden Graafschap niet door. Rusland laat Nederlandse bloemen voortaan alleen toe als ze in een laboratorium zijn gecontroleerd. De maatregel gaat komende maandag in. Dat zegt de Voedsel- en Warenautoriteit in Moskou. Al eerder liet Rusland weten dat er ongedierte en bloemen uit Nederland waren gevonden. Die zouden een gevaar voor de Russische economie en landbouw vormen. Rusland importeerde vorig jaar voor circa 205 miljoen euro aan bloemen uit ons land.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 I'm okay. okay. 106.9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 En als si me muero dan de amor Y si me enamoro dan de ik Y que de tu voz me enamoren, dan moet ik me ik me ik me dan me ik me enamoren, dan moet ik me enamoren, dan moet ik me enamoren, dan moet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 I'm going down south, way down Mexico way, and there ain't no hangman gonna put no noose around me, uh-uh, just cause I shot her, just cause I shot her down, all right. Maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ben naar het strand en zet hem op 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerlicht.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 Figure in the darkness Your body